11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. BVV-leider Wilders mag raadsheer Tom Schalken... Arabist Hans Jansen en Bertus Hendricks oproepen als getuigen. Volgens de rechtbank in Amsterdam is het niet duidelijk... of het diner waar de drie bij waren gevolgen heeft gehad voor het proces. Verslaggever Jeroen de Jager. De getuigen Jansen en Schalken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 Preliminaire verweren niet slagen, want die preliminaire verweren... die gaan over de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Stel dat die zouden slagen, dan gaat het hele proces niet door. Dan komt er dus geen inhoudelijke behandeling. Als het proces na de verweren toch doorgaat... wil Wilders-advocaat Moscovici weten of Schalke, daarom is Jansen... tijdens het diner, heeft proberen te beïnvloeden. Moscovici wilde nog meer getuigen horen, maar dat vindt de rechtbank niet nodig.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 De stadsgewesten Haaglanden en Rotterdam spannen een kort geding aan tegen de vakbonden. Ze willen dat de acties tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer publieksvriendelijker worden. Een gesprek tussen de stadsgewesten en de bonden leverde vanochtend niets op. Vandaag wordt bij het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB actie gevoerd. Zo rijden trams, bussen en metro niet of minder vaak. Volgens de ANWB hadden de acties vanochtend geen invloed op de verkeersdrukte rond de hoofdstad. Het was een normale ochtendspits.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 Goedemorgen, ook deze week ben ik weer elke ochtend tussen 11 en 12 uur leidsman... in de hedendaagse wereld van informatie, dat u het weet. We bezochten dit week einde met onze marketing- en reclameman... Charles Borremans, de huishoudbeurs. Een aanrader volgens hem, zeker voor politici, want daar komt het echt in Nederland. Heeft ADHD ook positieve kansen? Remco Idema schrijft erover in zijn boekje... Je bent er een of je kent er een? Hij is dadelijk hier voor een gesprek in hoog tempo. De wereldontvanger heeft zijn schotels gericht op het tropische eiland Nauru. De 9200 eilandbewoners eten zich letterlijk en figuurlijk dood. Blijf luisteren, zou ik zeggen, of kijk mee. Surf naar gids.fm maar eerst even een kwestie. De PVV wil niet meer te gast zijn in VARA-programma's vanwege een cartoon op de VARA-website joop.nl. Daarin worden de zogenaamde tuigdorpen vergeleken met Nazi-concentratiekampen. De cartoon is walgelijk en moet van de website af, stelt Geert Wilders. Aan de telefoon is Francisco van Jolen van joop.nl, de discussie en de badzaaid van de VARA. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Giet Wilders heeft op dit moment andere beslommeringen. Hij staat nu voor de rechter om zijn recht op vrijheid van meningsuiting te verdedigen. We hebben vier minuten voor dit gesprek. De klok loopt. De cartoon is nog steeds te zien op joop.nl. Wordt hij verwijderd? Uh, dat is niet de bedoeling, nee. Als jij kon tekenen, had je hem dan ook gemaakt? Uh, nee. Waarom niet? Omdat ik geen vergelijkingen maak tussen Wilders en, uh, en Hitler. Of uh, Hitler en de Tweede Wereldoorlog. Ik vind vergelijking met de Tweede Wereldoorlog zou ik uh, persoonlijk uh, maak ik niet... Nee. Vind je hem smakeloos? Nee, helemaal niet. Nou ja, smakeloos in de zin, het is een schokkende tekening. Maar ja, dat is ook de bedoeling. Dit Wilders uh, uh, richt graag een, een schokkend debat aan over schokkende standpunten. Dus kun je ook schokkende antwoorden verwachten. Maar het is wel heel makkelijk, natuurlijk, hè? Zo'n vergelijking met de Tweede Wereldoorlog ja ik weet niet of dat makkelijk is kijk wat ik er goed wat ik er heel goed aan vind uh, wat Adriaan gedaan heeft ik heb van Adriaan heel Adriaan veel... is de Adriaan Soeterbroek, de, de, de kunstenaar die de, de cartoonist die hem gemaakt heeft is uh, eigenlijk met heel veel mensen die ik heb gesproken op het moment dat ze die voorstellen van Wilders horen in een flit denken ze toch altijd aan dit soort dingen. is dus het eerste wat ze even denken, dat ritneren ze misschien weg. Hè, dat vergaat weer onder het tapijt. Je denkt van, dat moet ik niet doen. Maar dit is wel een, ja, een primaire reactie die mensen hebben eh, over als het om wilders gaat. Nou, en hij heeft dat heel sterk uitvergroot. Dat is ook zijn taak. Hij, moet, hij maakt politieke cartoons. Dat betekent dat je dingen oppikt en heel sterk uitvergroot. Zodat mensen erover kunnen discussiëren. Nou, dat gebeurt. Nou, er wordt gediscussieerd, want een gemeenteraadslid van GroenLinks stelt op jo.nl dit werkt, demonisering in de hand. Ja, ja. Nou, demonisering vind ik toch wel een term van tien jaar geleden. Dat is, uh, de, de, dat is uh, nee. Als je dat zegt, dan kan je niks meer over de Tweede Wereldoorlog zeggen. Kom nou. Maar nou heb jij jezelf altijd afgezet tegen geen stijl vanwege bewust schelden en kwetsen. Ben je met Joop.nl nu niet hetzelfde aan het doen? Ik heb me afgezet tegen Geen Stijl omdat, ik vond, omdat ze daar nooit over in discussie wilden. Dus zij, uh, uh, dat is eigenlijk mijn enige kritiek, belangrijkste kritiek geweest op Geen Stijl. Zij uh, uh, kwetsen mensen en willen daar vervolgens niet over praten, want ze verschuilen zich achter staalnamen. Nou, dat doen ze al een tijdje niet meer. En het zal je ook opgevallen zijn dat ik daar al heel lang niks meer over gezegd heb. Wilders heeft getwitterd: cartoon sneller af of PVV boycott Fara, En we gaan niet naar een omroep die ons in natiehoek duwt. Ja, het is een beetje, dat is, het, dat is het, de houding van Wilders. En daar zou je kunnen zeggen, dat, ja, dat is ook waar ik eigenlijk persoonlijk bezwaar tegen heb. Als de een iets doet, straft hij de ander. En uh, Paul Witteman heeft niets met onze zij te maken. Helemaal niets. Dus om die mensen te straffen voor iets wat wij doen, ja, ik vind dat niet kunnen. Maar het is wel onder een van de vader. Ja, nou ja, collectief straffen hou ik niet van. Inmiddels heeft de PVV laten weten woensdag niet mee te doen aan het lijsttrekkersdebat in het Vara-televisieprogramma Pauw-Witterman. Jeroen of Paul nog gesproken? Eh, uh, nee. Francisco van Jolen van jo.nl. De cartoon ging over tuigdorpen en blijft dus gewoon te zien op die site. Met dank. Dit is de gids .fm. Vara, radio 1. Het is maandag en dus tijd voor onze wekelijkse serie de mensen van de WSW over de werknemers van de sociale werkvoorziening Promen in Gouda en in Capella aan de IJssel. U weet het inmiddels, er wordt flink bezuinigd op de sociale werkvoorzieningen en er komt vanaf volgend jaar een hele nieuwe regeling voor de WSWs. Verslaggever Katinka Beer zit hier. Katinka, je maakt die serie. Komend het laatste nieuws. Uh, er wordt nog steeds onderhandeld over die nieuwe regeling... die vanaf 1 januari in zou moeten gaan. De SP roept sinds vorige week WSW'ers op... om de onderhandelaars over die regeling te mailen... met hun persoonlijk verhaal, met het idee... nou ja, dan komt die regeling er misschien niet. En waarom dan eigenlijk? Waarom willen ze dat, de SP? Uh, nou, er zijn een paar heikele punten. Uh, er moet één regeling komen voor alle mensen... aan de onderkant van de arbeidsmarkt. betekent bijvoorbeeld dat de wajong wordt afgeschaft. Wajong is er voor mensen die van kind af aan gehandicapt zijn... werken veel wajongers op sociale werkvoorzieningen. Voorstanders van het afschaffen van die jong zeggen... nu krijgen mensen krijgen een uitkering, houden ze hun hele leven lang. kan beter mensen aan het werk zien te krijgen. En tegenstanders zeggen, ja, dat gaat voor heel veel mensen niet lukken. Dat betekent gewoon dat ze in de bijstand uh, terechtkomen. Waar gaat de aflevering van vandaag over Katinka? Uh, over de rol van consulenten bij Promen. Consulenten, dat zijn mensen die BSWers begeleiden... kijken of ze opleiding nodig hebben... of ze misschien bij een externe werkgever aan de slag kunnen. Maar ze moeten ook commerciëler worden, zul je horen in deze aflevering. Ik volg een consulent, Marijke Waijema. Ik mocht erbij zijn toen zij een voortgangsgesprek had met een WSW'er... Jim de Veiter, 26. Hij werkt in het groen. Dus groenvoorziening, plantsoenen, plantjes, dat soort werk. Hoe is met je? Goed. Ja? Zit je goed in je vel op dit moment? Ja. Mooi. Thuis? Parijen ook. Ja. Een tijd geleden hebben we een gesprek gehad en dat ging over opleiding. Hoe sta je daar nu tegenover? Uh, nog hetzelfde. Ja. Ik vijf me erop. Ik ga uitzoeken wat daar de mogelijkheden voor zijn. Want, uh, hoe gaat dat op dit moment in verband met de bezuiniging? Dus ik moet dat even goed gaan uitzoeken. Dat uh, Is goed. Kan je daarmee leven? Ik leef nog steeds. Want ben je nou VCA gaan doen? Uh, nog niks. Nog niks, oké. Okay. Nee. Nou. Ga ik ook uitzoeken wanneer je daarvoor aan de beurt bent. Goed? VCA, dat staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist aannemers. En Jim wil dat certificaat graag halen, want dan mag hij meer in het groen dan nu. Ik heb het gereedschap uh, voor je planten. Met uh, elektrische zagen uh, of zo? Dat bijvoorbeeld. En dat wil je? Dat wil ik. En, uh, blad bladblazen.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 Ja, ja ik geen bezwaar tegen, nee. Ja, mensen die natuurlijk uh, een beetje onkruid kunnen hier onkruid kunnen spuiten, ja, ja, want ja, ja. Ja, het, het borrelt ja. hier de grond uit op dit moment. Ja, ja, ja. En ja, wellicht als ze nog ja. hier en daar nog wat takjes kunnen wegknippen... en uh, ja, misschien wat met een bladblazer aan de gang kunnen... om het ja. terrein een beetje schoon te blazen. Ja. Dus als u daar misschien een, ja, een, een, een leuke aanbieding kan maken, graag. En zo eindigt het rollenspel dus heel succesvol. U hoorde een reportage van Kateka Beer. Wilt u foto's zien of eerdere afleveringen terugluisteren? Dan surft u naar... De .fm. Daar kunt u ook een clip op zien van het nummer dat ik nu ga draaien... Schradinova. Dat is de nieuwe groep van Janne Schra. Die was uh, tot een tijdje geleden zangeres bij Room Eleven, maar die groep ging uit elkaar en toen dacht Janne... ik ga voor mezelf beginnen, ik uh, nodig wat muzikanten uit... en daar vorm ik mee Schradinova. India, Lima, Oscar, Victor, Echo en You. Dat is de titel van de eerste solo-cd. En er kwam ook een single vandaan en dat heet Glowing. skirts turning Schadinova dus heet de groep en de single... toet toe, pom pom pom pom Glowing. De Gids.fm Als je alles tien keer zo snel doet, heb je uiteindelijk tien keer zoveel meer rust. Kijk... Als je alles tien keer zo snel doet, heb je tijd over. Die tijd kun je gebruiken om dingen af te raffelen die normaal altijd te langzaam weten. Als je dingen afraffelt die normaal altijd te langzaam weten, je die dingen nou tien keer zo snel doet, heb je nog wel het over. Ideaal. Die tijd die je over hebt, kun je gebruiken voor hobby's. Uh, hobby's. Tien keer zo snel heb kun je tien hobby's doen. Tien hobby's voor je ga, je van langzaam, je aardig, heb je zo'n meer ontspanning. je is dan ga je alles van langzaam met je buiten als Je best wel tien keer snel, dan gaat alles tien keer snel, kut, ik ga te snel. <lacht> Jochem Meijer uit de Bocht in zijn theatershow ADHD. De cabaretier die overigens zelf ADHD heeft. Geeft zijn hyperactief en impulsief gedrag op deze manier een creatieve invulling. En er zitten meer positieve kanten aan ADHD als we Remco Idema mogen geloven. Hij heeft er een boek over geschreven, je bent er een of je kent er een, dat net in een herziene druk is verschenen en er is een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Remco Idema is hier. Goedemorgen, Remco Idema. Uh, ADHD is een stoornis, dan heb je concentratieproblemen onder andere. Wordt u hier ergens door afgeleid, in deze studio? Uh, nee, maar ik ben blij dat ik met mijn rug naar de raam zit omdat u anders toch gewend bent om, daar om te gaan kijken gaan letten, ja. Ja. en gek te worden tussendoor? Of nou, al gek gaat het valt het hoofd al mee, draaien. maar ik zou erop gaan letten, ja. En dan en, ben ik daar meer mee bezig dan met jou praten. En nu kijkt u mij recht aan. Ja. Er staan geen televisieschermen achter nee. mij, die staan weer voor mij. Dus dat valt alweer mee. U heeft uh, vijf jaar geleden dat boek geschreven. Dat bleek een eye-opener voor lotgenoten met ADHD vanwege de positieve toon. Er was ook veel media-aandacht voor dat boek, he? Ja, dat klopt, ja. En daar heeft ja. u zich aan gestoord, ze nu en dan, aan wat de media schreven. Ja, euh, nou, je kunt wel even terug naar dat stukje van Jochemijen. Voor een deel is dat een leuk stukje. En voor een deel is het natuurlijk ook wel heel erg stereotyp. Van, van hoe je over ADHDS denkt. En wat ik merkte bij een aantal interviews. ik zeg erbij een beperkt aantal interviews. is dat het ook over mij werd heen gegoten. Een stereotype beeld van ADHDS. Een ritalin-junk. Zo ben ik ook wel afgeschilderd in het tijdschrift. Ik gebruik het zelf overigens niet. En nou, nou, daar had ik wel last van, vond ik vervelend. En overigens de aandacht vond ik weer prima. Op welke manier had u er last van dan? Uh, nou, ik denk dat ik er letterlijk last van heb. Dus, uh, dat schrijf ik ook wel in die nieuwe uitgave van het boek. Als een uh, headhunter of een werving en selectiebureau... mijn naam googelt, als, als ik ergens op reageer, dat heb ik vorig jaar gedaan, mm -hmm. dan komt hij dat soort artikelen uh, tegen. En dan wordt uh, u niet aangenomen, dan wordt u afgewezen? Ik word geen eens opgeroepen. Dan weet u zeker ja. dat het daardoor... Uh... Dat weet ik niet zeker, uh, maar dat is wel mijn inschatting. Ik, ik zeg er ook meteen bij, het, het is dan ook maar zo hoor, ik kan het wel hebben. En wat voor reacties kreeg, kreeg u van media ADHDS? Uh, veel enthousiasme. Nog steeds overigens toevallig onderweg hier naartoe stond er weer iemand op mijn voicemail. Uh, veel mensen herkennen zich in het boek, vooral in de zoektocht die ik erin be beschrijf. He, ik beschrijf er in mijn zoektocht vanaf de diagnose tot aan de vraag van, ja, waar moet ik er nou eigenlijk mee? En dat hebben ze natuurlijk allemaal meegemaakt op de een of andere manier. Ja, en ze lopen allemaal tegen dezelfde vragen aan. van Moet je nou medicijnen gebruiken? Ben je nou zielig? En dat, nee, dat soort vragen. U had last van de publicaties in de media, maar van het boek heeft u profijt gehad, zegt u. Waarom dan? Ja, het, he het schrijven van het boek, daar was ik eerlijk gezegd niet zo van bewust toen ik het deed... heeft mij wel geholpen om het een plek te geven. Om voor mezelf uit te zoeken van wat betekent dat nou eigenlijk om ADHD te hebben. En uh, ja, als ik nou na vijf jaar terugblik, denk ik... Van, ik heb ook wel in mijn ontwikkeling wel een stap kunnen maken. Het heeft een plekje. Uh, het lukt misschien niet zo makkelijk om aan ander werk te komen... maar binnen mijn werk heb ik een grote sprong gemaakt. Dus ik ben er wel tevreden over. En toen u het boek nog een keer teruglas, dacht u als het nou nog een keer wordt uitgegeven... en dat wordt het, dan moet ik er iets aan toevoegen. Ja. En dat heeft u gedaan? Ja, het was al nadenken, wil ik dat het nog een keer uitgegeven wordt. Ik had het ook van de markt kunnen laten verdwijnen. En toen ik ermee bezig was, toen kon ik het na vijf jaar eigenlijk lezen als een vreemde. Alsof ik het niet zelf geschreven had. En toen viel me op, het is eigenlijk wel een krachtig boek. En zo voelde ik het niet toen ik het schreef. Toen het voelde als het opschrijven van een zoektocht. En ik dacht, daar moet ik dan gewoon van afblijven. En in een nieuw hoofdstuk heb ik hebben de inzichten na vijf jaar geschreven. En is dat uh, dramatisch veranderd? Uh, ja, want ik ben niet zoekende meer. He, dus af en toe zie ik nog wel eens iets dat ik denk... oh, wacht eens eventjes, hè, dat zou wel eens dus iets met ADHD te maken kunnen hebben. Maar ik ben daar niet meer zo mee bezig als dat ik er toen mee bezig was. En dat is gebeurd dankzij dat boek? Dankzij dat schrijven? Nou ja, dat boek dat beschrijft natuurlijk een proces. En dat proces is doorgegaan. De kern van het boek is natuurlijk de vraag... wat moet je met die stoornis? Ja. Uh, voordat we daarop verder uh, ingaan... kunt u aangeven hoe ADHD zich bij u uit? Uh, ja... Nou, je ziet al, hè, de, hier zit geen stuiterend persoon. Tot mee ja. Ja, van binnen wel. Ja, dus zo, zo, zo werkt het voor een deel. En dat is ook wel het verschil tussen kinderen met ADHD en volwassenen met ADHD. Ik heb al volwassenen met ADHD ontmoeten die rondstuiteren... waar je ook energie van krijgt als je met ze praat of je wordt er heel moe van En bij mij is het veel meer een innerlijk proces, hè? altijd druk van binnen. Als kind was ik denk ik wel meer stereotyp. Ik kan me soms moeilijk concentreren. Dus als ik met iemand aan het praten ben, dan kan ik soms afgeleid zijn door wat hij aan heeft. Of uh, dan kan ik het niet laten om allerlei grappen te maken. die niet altijd even gepast zijn. Maak ze een grap? Zeg je? <laughs> ja. maar je ziet er zo strak uit, jongen. Ik heb bewust een heel ja. rustig bloesje aangetrokken. Ik dacht, ja, straks komt hij erbij. Het is een volstrekt neutrale studio. Maar het uitzicht voor mij ook in een aantal positieve dingen. Associatief denken, dat vind ik wel een kracht van mij. En je zou kunnen zeggen: als je niet kan concentreren, dan ben je tegelijkertijd op alles tegelijk aan het letten. En dat is ook wel iets wat helpt. En die lijst met positieve dingen die bleek langer te zijn... Ja. dan de lijst met negatieve dingen. Ja. Was er zo'n groot verschil? Uh, ja, want de negatieve dingen die zitten toch een beetje in... Nou ja, wat iedereen wel denkt van ADHD ja, in gedrag... Dus soms zeg je iets wat je beter niet had kunnen zeggen... of je reageert te snel, terwijl je even de tien had kunnen tellen. En de positieve lijst zit ook een zaken als associatief denken... Uh, hyperfocussen, dus soms ook heel erg juist goed kunnen concentreren op zaken. Uh, in nieuwe dingen willen duiken, graag nieuwe dingen willen doen... buiten routines kunnen denken. Dat is dan een langere lijst. Dat is ook een interessantere lijst dan alleen maar gedrag. Op het moment dat u mijn baas bent, dan word ik gek natuurlijk van u. of niet. Want dan wilt u elke dag wat anders? Uh, dat is inderdaad een valkuil. Ik ben op dit moment een baas van veel mensen. en Die klacht hoor ik niet. Omdat ze weten dat ja. u ADHD heeft? Ja, de andere kant is dat ze met alles bij me terecht kunnen. Met ieder idee. En ideeën die ik interessant vind, en ik vind al gauw iets interessant, die zal ik ook steunen. En die worden dan ook uitgevoerd? Of worden die bekeken? En uiteindelijk... Ja, en ik hou er ook al van, maar dat heeft niks met ADHD te maken. Dat ideeën ook uitgevoerd worden. Dus dat ze niet alleen maar omarmd worden. Nou, maar het heeft al iets met ADHD te maken. Dat je uh, creatief bent. Ja. Kennelijk. Ja, absoluut. Ja dat, uh, nou ja, dat vind ik ook wel lastig om over jezelf te zeggen. Maar ik zie het ook in uh, mensen met ADHD die je kent. Die hebben allemaal op een of andere manier iets met creativiteit. En voor een deel zit het ook in dat ze veel willen doen. Dat herken ik ook wel bij mezelf. Schrijf een boek bijvoorbeeld. Om een energie kwijt te raken. En dan ga je gewoon veel dingen doen. Mocht u thuis willen reageren, dan kunt u dat doen via de gids.fm. Of mailen via de gids.fm.vara.nl Nou, wie ADHD zegt, die zegt Ritalin. Dat is het geneesmiddel voor de ja. ADHD. Er. U gebruikt het zelf niet. Waarom niet? Nee, ik heb het wel geprobeerd. Ik gebruik het niet omdat ik er niet tegenkom. Ik kon er medisch niet tegen. Ik kreeg uh, hele zware bijwerkingen. Dus ik weet hoe het is om Ritalin te gebruiken. Uh, zowel aan de positieve kant. Ik kon me echt wel beter concentreren. Het was wat leger in mijn hoofd, hè, dat soort zaken. En aan de negatieve kant. Ik werd er ook wel wat zombieachtig van. En ik kreeg last van tics. Heel zwaar, heel zwaar oogknipperen en een beetje met mijn hoofd trekken. En dat kost heel veel energie als je, daar, als je alleen maar met dat soort dingen bezig bent. Maar je kan dus leven zonder Ritalin? Ja. Hoe doe je dat? Nou, Dat is af en toe wel vermoeiend. Hè? Het lastige vind ik wel dat ik nu weet hoe het is. Ja, zeg maar, hoe het kan zijn, leven met Ritalin. Dus het kan rustig zijn. en uh, Je kunt dan rustig op je kamer zitten zonder dat je afgeleid, afgeleid wordt door iets. Maar dat is omdat u ouder bent geworden misschien, of niet? Kunnen kinderen dat ook? Heb je er voor mijn kinderen? Of nou, of kinderen nee, in zijn algemeenheid. Kinderen met ADHD. Ja, Het verschilt... Ik, ja, het leuke van mijn boek is dat ik veel mensen heb ontmoet die ADHD hebben. Er zijn mensen die heel negatief zijn over medicijnen. Ik ken iemand die noemt het zelfs de hel. En er zijn mensen die het op een heel vanzelfsprekende manier gebruiken. En die er heel blij mee zijn. Dus dat, dat, dat moet je niet in schablonen uitdrukken. Maar het idee bestaat dat het allemaal wordt voorgeschreven hè, door elke arts. Ja, en dat is ook zo. De, de behandeling is ook wel wat sjabloonachtig. Als je ADHD hebt, dan zul je ritalin moeten slikken. Ja, nee, dat hoeft dus het niet? Gaan. Ik doe het niet, nee. Dat hoeft dus niet, maar hoe komen artsen erachter dan? Wat zouden artsen kunnen doen? Uh, ze zouden wat beter kunnen nadenken. Het is al een beetje reflex. ADHD is ritalin, je zegt het zelf al met zoveel woorden. En voor mij uh, was het veel meer de vraag van wat moet ik nou eigenlijk mee? En dan meteen zo'n uh, zo recept krijgen. Dat was geen antwoord op die vraag. Wat moet ik met mijn ADHD? En dat gaan we zo meteen behandelen na de hoofdpunt van het nieuws. Dan informeer ik u overigens ook nog over het daadwerkelijk succes van de huishoudbeurs. En het voedselpatroon van de inwoners van het tropische eiland Nauru. Daar kunnen ze dokter Frank nog prima gebruiken. De hoofdpunten van het nieuws nu met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En het Egyptische leger heeft de laatste demonstranten... op het Tahrirplein in Cairo een ultimatum gesteld om te vertrekken. Op dat plein staan nog maar een handjevol demonstranten. Als ze niet snel vertrekken, dan worden ze opgepakt, zegt het leger. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A28 in de richting Utrecht staat dus Amersfoort. Valt vathorst naar Amersfoort. een 405 kilometer door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Maar Amersfoort is de rechter reis ook dicht... Je kunt ook het beste bij Kloop het Hoeveel omrijden rijden via Hilversum over de A1 en de A27 of via Barneveld over de A1 en de A30. Zwaara. Radio 1. TheGit.fr. Met Felix Burgers. Het toezicht op medicijntesten in de lage lonenlanden schiet ernstig tekort. Dadelijk de uitkomsten van een onderzoek. En wat valt er te beleven op de huishoudbeurs? Hier nog steeds Remco Idema, die een hoopvol boek schreef over ADHD. In de volksmond ook wel alle dagen heel druk genoemd. Hoe heet het echt? In het Engels? Uh, ADHD? Daar heb je daar heb je ik weet het niet uit mijn hoofd, de vertaling. Ik heb het hier voor me staan. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ja, dit is hem. En het boek heet Je bent er een of je kent er een. En u benadert ADHD op een positieve manier. En de belangrijkste vraag die u zich stelde was... Wat moet ik met mijn ADHD? Ja. Wat is het antwoord? Dat die vraag niet klopt. Want bij die vraag focus je heel erg op die ADHD, dus op iets wat je hebt. En uiteindelijk, ja, het is natuurlijk een heel simpel antwoord... kun je beter focussen op wie je bent en wat je hebt daar een plekje in geven. Ik heb een vraag binnengekregen van Geert Koerhoff. Die zegt, wat voor onderscheid maakt de gast tussen ADD en ADHD? Ja, nou, voor uh, luisteraars, het verschil zit in de hyperactiviteit. De ADD, dat zijn mensen die van buiten rustig zijn. En uh, ADHD zijn mensen die van buiten heel druk zijn. Dat is het onderscheid. Wat ik me afvraag is hoe relevant dat onderscheid is, overigens. Want Vroeger was ik zelf heel druk, ik ben er nu van buiten wat minder. Dus ik zou nu volgens de diagnose een, een ADD'er zijn. Het, zit, het verschil zit in ieder geval in gedrag, hè, als je de literatuur volgt. Kinderen krijgen al heel snel het stempel op het moment dat ze een beetje druk zijn, dat ze ADHD hebben. Is dat goed? Nou, goed? ik vraag het me af of het zo is wat je zegt. Ik denk dat ADHD beter gediagnosticeerd wordt. Dus, en dat vind ik goed. De kinderen kunnen dan beter geholpen worden. Hoe was dat in uw eigen jeugd? Uh, niet. Dus ik heb veel tijd, uh, op, zelfs op de lagere school, uh, in uh, andere lokalen doorgebracht. We werden uitgeknald. Op de middelbare school was dat de dagelijkse kost. Ik vond dat over niet zo erg, want dat paste ook al bij de wat rebelse periode. Als ik terugkijk van hoe het nu gebeurt... Heb ik, krijg ik wel een beetje een gevoel over me van... Ja, dat is toch eigenlijk wel jammer, dat had ik anders gekund. U leerde verder wel goed? Ik leerde verder wel goed, ja. In alle vakken? Uh, nee, ik ben een typische alfa. Ja, dus al uh, maar dat heeft alles verder het met ADHD te maken heeft. natuurlijk. Nou, wel een beetje. ADHD en dyslexie gaat vaak samen. Ik heb zelf dyscalculie. We hebben de getallenvariant van dyslexie en dat komt wel, komt wel meer voor. Johan uit Hilversum las onlangs dat je ook met een dieet wat tegen ADHD kunt doen. Minder suiker zou kunnen helpen. Klopt dat? Heeft u zoiets geprobeerd? Ja, ik heb proberen? het ook gelezen. Het was een artikel in de Volkskrant. Uh, ik kan het me voorstellen. Ja, ik volg zelf geen dieet, maar gebruik wel heel weinig suiker bewust. En dat schijnt dan te helpen? Dat ja, dat schijnt te zeker. helpen. Of dat dan wetenschappelijk aangetoond is. Voor mij doet het wel wat om weinig suiker te eten. U bent bezig met een nieuw boek over ADHD? Klopt, ja. U gaat maar door, hè? Kom ja, eigenlijk? ja. Uh, ik, nou, twee dingen. Het is mijn passie om te schrijven. Dus ik, vond, ik vind het wel leuk om weer te schrijven. En ik broed al jaren op een vervolg op het boek Je bent er een of je kent er een. En dat zit hem in die positieve toon. En wat ik momenteel aan het doen met de mede-auteur... is volwassenen, volwassenen aarde eens opzoeken en ze portretteren, Gewoon kijken, hoe werkt dat nou voor deze mensen? U geeft dan dat boek ongezouten kritiek op de artsen, op de medici? Ja. En die medici, die hebben uw boek niet gelezen, neem ik aan, dan of wel? Ja, sommigen wel. De ongezouten kritiek zit er natuurlijk in de medici die ik ben tegengekomen. Die lukraak medicijnen voorschreven en eigenlijk heel weinig belangstelling hadden voor mijzelf. Met soms Kafkaanse tafreelen. Maar ik ben een aantal jaar geleden ook door RIAGs uitgenodigd, andere RIAGs, om daar eens over te komen praten. En ook op informatieavonden te komen voor mensen met ADHD. Dus het is, het is wisselend. Noem eens zo'n Kafka-achtige... Toestand? Ja, ik herinner mij nog goed dat ik uh, was uitgenodigd uh, voor een behandelgesprek. En ik zat op een lange gang, maar alleen maar mensen zaten te wachten op bankjes. En er waren uh, psychologen, ik neem aan dat er psychologen waren, die hun vakantie doornamen boven, boven de hoofden van die mensen. En die mensen zaten, dan neem ik aan, allemaal met psychische problemen. Dat vond ik een hele rare situatie. Maar dat is geen Kafka. Nou, hoe noem jij het? Kafka, dan verzuip je in de bureaucratie. Ja, nee, dat zat er ook bij. Dus uh, 1,5 formulieren. Dus ik heb ook formulieren ingevuld die ik al tig keer eerder had ingevuld. Waar ik niks mee werd gedaan. Toen ik ermee wilde stoppen moest ik zelfs... Dat heb ik al niet gedaan, zeg je bij. Moest ik ook nog formulieren invullen. Ja. Mensen weten van elkaar niet wat ze doen in dit circuit. Hoe gaat het nieuwe boek heten? Uh, succes met je ADHD. Hartelijk dank, Remco Ideman. Succes ermee. Okay. De Gids.fm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 Even een vergelijking, waar staat Nederland ongeveer dan? Dat is een beetje in de middenmoot. Uh, Nederlandse vrouwen hebben een BMI van 25,5. Mannen zitten op 26. En boven, boven de 25 uh, kamp je met overgewicht. En op 30 dan ben je obese. Dus dan heb je vetzucht. Uh, en de BMI van Nauroaanse vrouwen is 35. Van mannen bijna 34.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 Heel veel fosfaat in, en dat hebben ze afgegraven en verscheept naar Australië. Wordt dan gebruikt, of dat werd gebruikt als, als grondstof voor, voor kunstmest. Maar um, en, en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 a stranger The faces look ugly When you're alone the Women seem wicked When you're unwanted the Streets uneven When you're down When you're strange the Faces come out of the rain when you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange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 Ugly. Mm -hmm. Young Sinatras. Ze begonnen als een groep uitgelaten conservatoriumstudenten... en ze vertolkte in het begin alleen maar Sinatra en Count Basie klassiekers. Maar tegenwoordig hebben ze dus ook popnummers tot hun repertoire gerekend. Dit kwam van This Day, een cd uit januari van 2008. Dat werd drie jaar oud, notabene. En het nummer, dat kent u misschien hiervan. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Sing wicked, when you're Inderdaad, de doors. En de meningen lopen uiteen hier. Sommigen vinden de Young Senators beter. En andere de jongeren onder ons en ik, de doors. de jongen Medicijntesten in lage lonenlanden brengen risico's met zich mee voor de proefpersonen. Farmaceutische bedrijven besteden dit onderzoek namelijk uit aan onderaannemers. En daardoor schiet het toezicht tekort. Dat concludeert SOMO, dat is de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Ik ga erover praten met Irene Schipper van SOMO. Goedemorgen, mevrouw Schipper. Goedemorgen. U zit in een studio in Amsterdam. Hoe werkt dat, dat testen in arme landen? Um... Het is al een, jaar, een heel aantal jaren zo dat er een enorme verschuiving heeft plaatsgevonden van de medicijntesten. Een enorme toestroom in landen als India, Brazilië, Argentinië, China. En uh, de lokale autoriteiten die zijn eigenlijk niet uitgerust om die enorme toestroom op te vangen. Maar hoe gebeurt het, hè? Wordt het? Wordt er een groep proefpersonen aangesteld, uitgezocht of gevonden of van de straat geplukt? Nou, er zijn in, uh, in landen als India, uh, er zijn gewoon heel veel mensen... Grote bevolkingsdichtheid, hele grote groepen arme mensen. En um, farmaceutische bedrijven trekken naar deze landen toe. Omdat het daar heel gemakkelijk is om. Uh, veel gemakkelijker dan in Europa. om proefpersonen te vinden voor hun medicijntesten. En die, arme en die mensen worden, ja, worden geronseld. Die worden geronseld, hoor ik u net zeggen. Zou dat niet verboden moeten worden? Nou, je kunt natuurlijk ook niet ontzeggen dat. Um, we zijn er niet tegen dat daar uh, meditest, medicijntesten worden uitgevoerd. Maar het moet wel volgens uh, dezelfde criteria gebeuren als het hier gebeurt. En doen de farmaceutische bedrijven dat zelf? Nee, zij besteden het dus uh, in toenemende mate uit aan contractbedrijven. Ja, de onderaannemers, zoals ik ze noemde? Ja, het is eigenlijk een precies hetzelfde vergelijking als met uh, dat Philips eigen tv's niet meer maakt. Dat gebeurt in China. Uh, is nu uh, inmiddels dat meer dan de helft van de medicijntesten... niet meer door de farmaceutische bedrijven zelf worden uitgevoerd... maar dat wordt uitbesteed aan contractbedrijven. En vaak wordt het ook weer in onderdelen uitbesteed aan contractbedrijven. Dus de een doet het, uh, het vinden van de proefpersonen. De ander houdt de, de, de data bij. Weer een andere is weer voor een ander onderdeel. Dus zo wordt de uitvoering van zo'n medicijnenonderzoek uh, opgeknipt. En daardoor wordt uh, het overzicht wordt verloren. En het gaat, het, het gaat ten koste van de kwaliteit. Gaat er nou veel mis met die medicijntesten in India, Brazilië, China... Ja. Um, er is trouwens laatst, uh, in december ook een uh, documentaire uitgekomen. Dat, is, uh, dat heet Body Hunters. En eigenlijk schrik je er weer gewoon weer van hoe. Uh, wat, er, wat er allemaal gebeurt uh, met die medicijntesten. Um, bijvoorbeeld, wat daar heel duidelijk naar voren kwam. is dat mensen soms aan, aan twee testen tegelijk meedoen. En dat, dat is totaal niet de bedoeling. Mm. En. Um, het is ook zo dat uh, door uh, de een beetje onverzorgvuldige processen... waardoor mensen dan uh, in die onderzoeken terechtkomen... dan zie je dat, uh, dat ze eigenlijk niet goed geïnformeerd zijn. Uh, de toestemming, hoe die verkregen wordt, dat verloopt niet goed. Ja. Uh, er wordt met de insluitingscriteria en uitsluitingscriteria... wordt er, wordt er zo onzorgvuldig mee omgegaan. In een uitsluiting, ja? Zo ja, wanneer iemand wel mee mag doen of niet... En uh, soms wordt verboden om eruit te stappen. En, uh, maar daar wordt helemaal niet op gecontroleerd? Nee, eigenlijk niet. De controle. Omdat we daar ge geen mensen hebben die dat kunnen controleren? Nee, de autoriteiten daar in, in deze landen die zijn. Je uh, hebt gewoon niet genoeg mankracht en niet genoeg. Uh, ja, uh, tijd om, om die controles uit te voeren. Maar en dat eigenlijk, Mene gaat... Pharma, dus de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen in Nederland, zeg maar de brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven. En de woordvoerder daarvan zegt ja, de ethische kwaliteitsnormen, die zullen altijd worden nageleefd. Althans, dat moet. Ja, dat moet. En een uh, klinisch onderzoek, voordat het van start kan gaan, zal het, moet het goedgekeurd worden door een ethische commissie. En vanuit een Europa wordt er heel erg op vertrouwd dat zo'n ethische commissie goed werkt. Want als het fout gaat, dan schaadt dat immers ook het imago van die farmaceutische industrie, toch? Ja, precies. Maar wat uit, uit, ook uit de interviews blijkt, is dat uh, sommige van de leden van die ethische commissie zeggen van... ja, we hebben ongeveer 90 seconden per uh, uh, protocol om die goed af te keuren. Per proefpersoon eigenlijk. Nee, Pharma pleit niet voor meer regels, maar wel voor meer controle. Um, ja, wij zijn ook voor controle, maar wel voor onafhankelijke controle. Want nu is het heel erg, uh, de zelfregulering in deze sector is een beetje, beetje doorgeschoten. Um, en wat nodig is, is dat er gewoon veel meer transparantie komt en dat er onafhankelijke controle komt. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, maar wel bij ons. Hartelijk dank, Irene Schipper van SOMO, de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen. Ja. Met Felix Burders. Hij is er weer, de huisartbeurs in Amsterdam. Hoewel, huisartbeurs het lijkt ook wel een seksbeurs langzamerhand. Condooms, vibrators, glijmiddel, handboeien, lingerie, het is er allemaal. Vaste reclameman Charles Borremans neemt verslaggever Bert Molenaar mee naar Vrouwenland. Het is heel lekker, echt lekker. En het is met mosterd? Ja. ja. ja. Daar nog een tasje, alsjeblieft. En dames en heren, als je een tasje hebt, schud het tasje even omhoog. 1, twee, drie... Ik hoor jullie niet. Nou wel. Charles, wil je niet met je mond vol praten? Ja, lekker. Lekker, hè? Ja. Wat krijgen we voor deze bom? We krijgen tegen inheer van deze bom twee focaccia-kruidenboter, mozzarella-kaas en één tortini-kaas en tomaat. We gaan zo naar de hoogtepunten van de beurs. Eerst een belangrijke vraag. Waarom zijn er eigenlijk vrouwen? Waarom zijn er eigenlijk vrouwen? Dan moet ik dan een omdat ons liefheer dat zo geregeld heeft. Die heeft man en vrouw. Ja, dat is uiteindelijk het antwoord. Durf jij je nog te wagen aan een soort van veralgemenisering? Uh, wat voor mensen komen hier? Oud, jong, man, vrouw? Ja, vrouw lijkt mij. Uh, er komen hier 250.000 mensen. Uh, waarvan 87% vrouw is. In negen dagen tijd. Uh, als je gaat kijken naar uh, de gemiddelde leeftijd is die 41 jaar. En als je gaat kijken naar het opleidingsniveau, om zo maar te zeggen, ligt dat op het LBO tot en met het MBO-niveau. Daar is 62% van afkomstig. Wat zoekt de vrouw hier? Ik denk dat de vrouwen hier hoofdzakelijk een dagje uitzoeken. Ze komen gemiddeld met twee à drie personen. En het is dus ook echt een groepsuitje. Ze gaan met elkaar uit. Ze gaan proeven. Ze gaan uitproberen. Ze hopen heel veel gratis monsters te krijgen. Die tas moet helemaal vol. Een gemiddelde tas gaat er met 7 kilo aan materialen weer uit aan het eind van de dag. Is dat gekocht of verkregen? Voor een heel groot deel is dat gekocht. Want je krijgt pas hier iets gratis als je ook iets koopt. Maar de tarieven zijn heel erg laag. Ze zijn hier een uur of zes gemiddeld zijn ze hier op die beurs aanwezig. Ja. En wat ik al zei, er wordt veel gekocht. Er wordt hier gemiddeld 91 euro uh, per persoon uh, wordt hier, uh, gekocht op zijn dag. De emoties gieren ja. door mijn lichaam. Ja. Ik zie een mevrouw vermond als een zak friet. Ja, het is, uh, zij moet hier urenlang staan en dan vraag je aan haar wat heb je vandaag gedaan. Dan zegt ze ja, ik ben vandaag weer de wandelende frietzak, de menselijke frietzak geweest. Ja, ik sta gewoon de hele dag als uh, frietzak. <laughs> We kijken even naar volgens de persrelease de hoogtepunten. De wellness tampon, wat is dat? Dat is dus een tampon zonder eh, draadje eraan. en die, Dat schijnt dan bijzonder eh, prettig te zijn als je bijvoorbeeld vaak in de sauna zit. Waarom zit aan de andere tampon dan wel een draadje? Ja, ik, dat is een goede ja. vraag. Ik... We gaan even naar de tijdelijke tattoo. Dat is een, een plakplaatje dat je toch een beetje woest en dapper eruit ziet. Ja, tattoos zijn natuurlijk ontzettend populair heden ten dagen. Uh, en het is dus een, uh, een stempelkussen gevuld met body make up en handgemaakte kalkstenen. Nog even over die wellness tampon. Zou je niet beter alle tampons dan zonder draad kunnen leveren? Je zou het haast zeggen, ja. ja. Ja, misschien is dat de volgende stap. De erotische thuisparty, wat moet ons daarbij voorstellen? Nou, dat is een, dat is een, een, een, een indachtig de Tupperware-party uit de jaren 60 en jaren 70. Uh, komt er uh, iemand bij je langs met een koffer vol uh, erotische artikelen. Je belt een aantal vriendinnen en je organiseert een gezellige avond. Ja. Dan komt er een mevrouw met een koffer vol... Nou, er, zit, er zitten allerlei artikelen. Onder andere zit daar dus een erotische, vibrerende uh, zeep zit daar eens in. En daar kun je je dus mee uh, wassen, mee douchen. En uh, dat ding kun je dus op de trilstand zetten. Dus, en hoe langer je die zeep dan gebruikt, uh, hoe meer die dus uh, vibreert. En het mooie is dat als je dan helemaal uitgedoucht bent en het ding is dus helemaal op... dan hou je er nog een kleine, handzame, uh, waterbestendige vibrator aan over. En zouden die dingen nou echt gebruikt worden? Of wordt het uit vrouwen wijs gemaakt dat je eigenlijk niet meetelt zonder handzame vibrator? Dat soort producten zaten natuurlijk in, het, in de sfeer van uh, onder de toonbank. Hè? Is het is de, de oude sfeer van het seksboekje. En wat doet men met zo'n apparaat? Uh, dat gebruikt men uh, ter stimulatie uh, of als een hulpstuk. Het is eigenlijk een hulpstuk in het uh, seksuele verkeer, Bert. En dat ding kun je dus aan en uitzetten en dat gaat dan trillen. Dus het is eigenlijk een trilstaaf. We moeten even naar de worstkoning. Naar de worstkoning. Wat zou het zijn? Ik kan het nog niet goed zien. Ik zin. denk droge worst. Met worstpakketten. Maar wat is een hemelsnaam worstkoning? Nou ja, iemand die veel worst verkoopt, hè? Die mag ze dan de worstkoning noemen. De kaaskoning als het toen kaas en gaat. Maar wat verkoopt de koningin dan heel veel? Die verkoopt ons land. Ja, maar is ze ook koningin van Nederland. Okay. Waar kunnen we gratis? Jawel, hier. Prima Donna kaas, drie stuks, acht euro. Ja, met koop, gratis tas. Kopen, kopen. Je moet eerder hier bij de magi zijn en zo, en een erus. Oh, hier kunnen we even proeven. Goeiedag, Mag Cheryl even proeven? Ja. Oké. Wat is dit wat hij gaat proeven? Dit uh, is uh, prima donna matiero. Oh kijk eens Oh aan. Ja. ja. Hoe is -ie? Lekker. Ja? ja. En ze gaan allemaal, denk ik, met een tevreden gevoel naar huis, want ze denken allemaal, hebben altijd het idee dat ze een koopje hebben Ze zijn gedaan. allemaal karretvrachten mee, karretjes van ja? die, van die, van die ja? rolkoffertjes. Ja? Heel veel rolkoffertjes. Niet alleen maar handtassen, maar gewoon rolkoffertjes. vol. worden hier ook massaal verkocht voor 15 euro per stuk. Dus wacht hier... even hoor, dus eerst betaal je een entree, ja? dan betaal je een koffer, ja? om vooral reclameachtige spullen mee te sjouwen. Ja. Briljant. En daarom staan het ook al. Briljant. 61 jaar geloof ik. Het is natuurlijk enig om hier een parodie op te maken. Het is niet nodig eigenlijk, want wat hier loopt... Maar dit is wel Nederland, hè? Dit is wel Nederland, hè, wat we hier zien, Bert. Die, al die marketeers die van de universiteit komen, van de Erasmus Universiteit of uit uh, Tilburg of Amsterdam. They don't have a clue. Ook voor politici, denk ik. Zo goed. Hier loopt Nederland. Ik heb nog nooit zoveel vrouwen gezien. En zulke mooie. Goed. We gaan naar huis. Naar moeder, de vrouw. Charles Bormans en Bert Molenaar op de huizenbeurs. Allebei, allebei, denk ik, met een speciale bril op zo te horen... want ze gingen naadloos over van de vibrator naar de worstekoning. Wat brengt de buis vanavond? Geert Wilders, Europe's Most Dangerous Man. Vraagteken, de titel van een documentaire vanavond op BBC 2. Om 8 uur eens kijken wat ze daar van de PVV-leider vinden. Geert Wilders wordt gevolgd tijdens een campagne voor de verkiezingen van 2010. Het duurt een uur. En dan kunt u rimpeloos over naar het debat over de Provinciale Staten. De leiders van de acht grootste politieke partijen zullen daaraan meedoen. Ook Wilders dus. Het debat begint om vijf voor negen op Nederland 2. En woensdag zal de PVV verstek laten gaan tijdens het VARendebat... de slag om de Eerste Kamer. En u weet inmiddels waarom en zo niet... dan maakt Frank Dumosje dat zo meteen in lunch duidelijk. Want, Want Frank... We gaan het daarover hebben inderdaad. Over de cartoonrel die er nu uitgebroken is. Wilders is boos op de Vara. Wilders is boos op joop.nl. We gaan erover praten met Helle Huc van... RTL Nieuws en ex-Karo-media-directeur ex Ton Verlint. Um, we gaan het ook hebben over uh, buitenlandse correspondenten van kranten. Dat waren vroeger waren dat dames en heren op leeftijd, met vele jaar ervaring. Uh, tegenwoordig zijn het ook steeds vaker jonge mensen. Wij praten met twee van hen zometeen over dat vak, buitenland correspondent zijn. Dat allemaal in lunch zometeen En de huilen. stelling wil ik nog weten. Altijd. Oh, je wilt de stelling weten. De acties ja. in het stadsvervoer zijn terecht... De acties die worden gevoerd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... Precies. vanwege de aankomende privatisering en aanbesteding. De acties in het stadsvervoer zijn terecht, dat zo meteen na half twee in lunch. Maar het begint al om twaalf uur op deze zender Nationaal natuurlijk... met Frank Dumosh. Surf naar de gids.fm. Ik ben er morgen weer. Hallo. Hartstikke leuk dat u er allemaal bent vanavond. keer gezellig. En het gaat eigenlijk helemaal de hele tijd alleen maar over sprookjes.